8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Ontvoerde jongen uit Son en Breugel is terecht. Feest van Ajax-fans zonder problemen verlopen... en onduidelijkheid rond Chinese dissident houdt aan. De jongen uit Breugel, die vorige week werd ontvoerd in Maleisië, is terecht. Dat heeft zijn vader gemeld op Twitter. De twaalfjarige Nayati Mulyar werd vrijdag voor de internationale school in Kuala Lumpur door twee mannen een auto ingesleurd en meegenomen. Maleisische media melden dat de ontvoerders na enkele dagen contact hebben opgenomen met de familie. Er zou dagenlang zijn onderhandeld en uiteindelijk zou een aanzienlijke hoeveelheid losgeld zijn betaald. De vader van de jongen wil daar nog niets over zeggen. Het gezin Moedliar komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika... maar woont al meer dan tien jaar in Sonnenbreugel. Het gezin verblijft tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader. In Amsterdam is het vannacht voor zover bekend rustig gebleven. In de stad vierden een Ajax-fans dat hun club opnieuw landskampioen is geworden. Na de 2-0-overwinning op VVV werd in de arena de kampioenschaal uitgereikt. En daarna werden de lichten uitgedaan... en liepen spelers in het licht van enkele schijnwerpers door een juichend stadion. Op het Leidseplein werd vuurwerk afgestoken en klommen fancy lantaarnpalen. Amsterdam had extra politie achter de hand, maar er waren voor zover bekend geen ongeregeldheden. Tijdens een tv-interview viel de kampioenschaal op de voeten van Ajaxiet Jan Vertongen. Maar in tegenstelling tot vorig jaar liep de schaal geen deuk op. Vanavond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de arena. In een debat op de Franse televisie heeft zittend president Sarkozy zijn socialistische uitdager Hollande weggezet als een linkse opportunist.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 Het tv-debat van gisteravond is het enige debat tussen de twee kandidaten voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen komende zondag. De Verenigde Staten spreken tegen dat de Chinese dissident Chen Guangcheng onder druk is gezet om de Amerikaanse ambassade te verlaten. Een ambassademedewerker zegt dat Chen het gebouw vrijwillig verliet en dat hij in China wilde blijven. Maar Chen zegt nu in interviews dat hij weg wil. Hij wil mee met minister Clinton, die in China is voor jaarlijks overleg. De blinde dissident stelt dat hij de ambassade heeft verlaten onder druk van de Chinese autoriteiten. De dissident zat zes dagen in de Amerikaanse ambassade nadat hij was ontsnapt aan een huisarrest. Chen zegt dat de Amerikaanse ambassade hem had verzekerd dat hij buiten veilig was. En dat de Chinese autoriteiten hem en zijn familie geen kwaad zouden doen. Een deel van de C1000-ondernemers weigert mee te werken aan de overstap naar de supermarktketens Jumbo, Albert Heijn of Coop. Dat meldt het Financiële Dagblad. Vorige week maakte Jumbo, ondanks eerdere toezeggingen bekend... dat de naam C1000 toch verdwijnt. Jumbo is van plan 82 winkels te verkopen aan Ahold en 54 aan Coop. De franchisenemers die weigeren mee te werken... klagen dat ze fors hebben geïnvesteerd... om hun zaak om te bouwen naar de laatste C1000-formule... maar nu weer geld moeten steken in een nieuwe verbouwing. Het vakcentrum, de Koepelorganisatie voor Ondernemers in Detailhandel... vindt dat er een compensatie moet komen voor die ondernemers.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 Australië gaat de aanschaf van de eerste twaalf JSF-straaljagers met twee jaar uitstellen. Door de toestellen pas in 2019 af te nemen, bezuinigt de Australische overheid één en een kwart miljard euro. De minister van Defensie benadrukt dat Australië van plan is om zich aan de gemaakte afspraken te houden. De nieuwe opleverdatum komt volgens hem overeen met het tijdschema dat de Amerikanen hanteren. Volgende week maakt de Australische regering de begroting voor komend jaar bekend. En de regering wil uitkomen op een begrotingsoverschot. Het schilderij De Schreeuw van kunstschilder Edvard Munch heeft op een veiling een recordbedrag van 120 miljoen dollar opgebracht. Dat is veel meer dan de 80 miljoen die vooraf werd verwacht. Het schilderij werd geveild bij Sotheby's in New York. Nooit eerder bracht een kunstwerk op een veiling zoveel op. Wie de nieuwe eigenaar is van De Schreeuw is niet bekendgemaakt. Dan het weer nog, op veel plaatsen bewolkt en hier en daar een bui. Middagtemperatuur 13 graden aan zee tot 18 in het oosten van het land. Ook morgen enkele buien, het wordt dan 12 tot 17 graden. ANRB Verkeersinformatie. Veel files staan er niet. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen loopt het vast tussen Beverwijk en knalpunt Raasdorp, 5 kilometer. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de afrit Beek en Arnhem-Noord, 12 kilometer... Er zijn daar problemen met het asfalt. Het verkeer vanuit Duitsland kan beter een andere grensovergang nemen. En dat is bijvoorbeeld die bij Nijmegen. En dat gaat dan over de A77 en de A73.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Bij demonstraties in Cairo vielen gisteren elf doden en honderden gewonden. parlementariër Marietje Schaak is in de Egyptische hoofdstad. We spreken haar zo. Een Ajax is kampioen en dat zal Amsterdam en Nederland weten. Het feestje is gisteravond al begonnen, straks een verslag. Verdachten van de moord op de Haagse juwelier zijn gepakt. Dat was volgens de politie Haaglanden voor een deel geluk. Ja, dat was toch wel een uh, onverwachte meevaller. Waren we waren ons aan het hergroeperen, aan het herbezinnen... van hoe zullen we nou uh, zicht krijgen op deze tweede verdachte. Ja, dan is het prettig als het onderzoek deze manier deze, deze winning krijgt. Het verhoor van beide verdachten begint zo snel mogelijk. En wij gaan naar de burgemeester van Den Haag, Josias van Aert. Die noemde de overval eerder al laf en gruwelijk. Meneer van Aertsen, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer hoorde u dat de tweede verdachte ook was opgepakt? Nou, dat heb ik uh, gisteravond, ik meen om een uur of zes, van de minister van Buitenlandse Zaken gehoord. Die mij belde en uh, zei dat uh, de tweede verdachte in uh, Tbilisi zich gemeld had op de Nederlandse ambassade. Ik kan me voorstellen dat dat ook voor u een hele opluchting was. Ja, absoluut. Uh, ik heb ook in een uh, persverklaring gezegd dat ik al diegenen die uh, hebben geholpen, uh, dat zijn burgers, dat is het openbaar ministerie en vooral... Natuurlijk de politiemensen, het recherchewerk, dat ik die uit de grond van mijn hart dank. Want dit heeft zo'n enorme impact gehad in de stad Den Haag. Dat kunt u zich nauwelijks voorstellen. En hoeverre, meneer Van Aertsen, bent u dan betrokken geweest bij de opsporing? Want u bent natuurlijk lid van de driehoeken. Politie en justitie hebben in ieder geval intensief samengewerkt. Ja, natuurlijk hebben we heel intensief samengewerkt. Maar um, de besluiten die in dit kader worden genomen, uh, dat is een zaak van het Openbaar Ministerie. Maar ik sta volledig achter de methodiek die het uh, Openbaar Ministerie heeft uh, gebruikt. Uh, dat heeft men, mee, men heeft mij daar uiteraard ook uh, van op de hoogte gehouden. Ik heb zelf ook uh, gezegd, dit heeft zo'n geweldige invloed ook op een deel van de stad... Maar het is ook volgens mij een waarschuwing aan al die lieden die uh, in Nederland... want we zien een golf van overvallen in ons land. Gelukkig hebben we een teruggang gezien in de afgelopen periode in de stad Den Haag. Maar lieden die dit doen, die moeten ook weten... dit blijft uiteindelijk nooit straffeloos. Je wordt gepakt en je krijgt je verdiende straf. Nee. Maar u heeft niet aan moeten dringen bij justitie om tot deze vergaande maatregelen... Te gaan. Nee, dat is ook niet. Dat heb ik helemaal niet hoeven doen. Uh, maar dat zou ook niet mijn taak zijn. Je moet uh, in een rechtsstaat ook uh, ja, de, de machten goed uit elkaar houden. Daarom zijn we een democratie. En uh, ik vind dat in, in dit geval is dat echt uitstekend gegaan. En als, als men al uh, wat niet hoort, hè, aan mij zou hebben gezegd: ja, wat vindt de burgemeester ervan? dan zou ik hebben gezegd, ik sta achter en ik zou het doen. Over die methodiek eh, nog even. Er zijn mensen die zeggen, um, ook verdachten hebben recht op privacy. Met name ook hun familieleden. In dit geval zijn namen genoemd, foto's getoond. En um, er zijn uh, juridische experts die zeggen, het is niet slim... want het kan leiden tot strafvermindering. Hoe staat u daarin? Nou ja, dat, dat, zal, dat moet later maar blijken in uh, de zaak. Uh, en verder vind ik dit echt een zaak die uh, het, deze discussie die nu losbarst... Uh, voeren voor juristen, uh, die moeten het daar maar over hebben. Ieder heeft zijn rol in een samenleving. Dat juristen en advocaten opkomen voor verdachten, dat begrijp ik. Maar mijn rol als burgemeester van de stad in dit kader is een geheel andere. De... de... Onrust, de gevoelens van uh, ja, onzekerheid nemen door deze vreselijke daad zo toe in de stad. Dat denk ik gerechtvaardigd is dat je op deze wijze ook opspoort. Helder. Josias van Aertsen, burgemeester van Den Haag. Dank dat u ons te woord wilde staan vanaf. Dank u wel. Het is minuten over, 8. uur luistert naar het NOS Radio in Journaal. Werd in Amsterdam natuurlijk rijkhalsend naar uitgekeken. En gisteren was het dan zover, Ajax werd landskampioen. Zorgde voor sfeer in Amsterdam, eh, waar het op het Leidseplein al ver voor de wedstrijd ook erg druk was. Vlak voor de wedstrijd is het aardig druk geworden voor een aantal cafés hier op het Leidseplein. Plein. Vanuit, hè, dat uh, AS kampioen wordt. Uh, shirtje aan, kampioen van Nederland 2011-2012. Ja. Zeg, en u gaat nu zometeen naar de wedstrijd? Nee, ik ga hier kijken. Oh, u gaat hier kijken? Ja, ja, ja. En dan is de huldiging uh, morgen. Wat vindt u daarvan? Vind ik jammer. Hoezo? Nou, het is vandaag uh, kampioenschap. Dus ook eigenlijk de huldiging is normaal. Ja, de burgemeester wil het niet hier op het Leidseplein. Nee, maar ja, de burgemeester wil zoveel niet. En er wordt gedronken. Ze hebben redelijk wat drank zelf meegenomen. Sixpacks, halve liters bier. Er gaat heel wat drank doorheen. Je ziet ze al aardig laveloos worden. En de wedstrijd moet nog beginnen. Het is gewoon een feestje, jongen. Gewoon is Hoeveelste bier is dit? Ik zou het niet eens meer weten. Ja, tien. Tien. Ja, ik hoor tien. Tien. Tien. Tien. Tien. Tien. Nog een minuut of drie... En dan is de wedstrijd over dan ontploft hier het Leidseplein waarschijnlijk. Op het moment dat Ajax voor de 31ste keer landskampioen is. Jongens hier in de lantaarnpalen geklommen. Met vlaggen. Ja, we hebben ze. We zijn er rondje mee aan het lopen. We kijken nu naar het televisiescherm hier in het café. Mooi gezicht dat het Ajax-stadion. Iedereen uh, aanstekers aan. Ja, sowieso. Daarom is Ajax Ajax. Moet je zien. Gewoon die Moet je zien. vuurwerk. Spotlights op de Ajax-spelers die het helemaal hebben verdiend. Super, super, super. Ja, ah, ik ben heel erg blij, chef. Suma, Moutou, we zijn kampioen. Ajax! Jeroen de Jager was op het Leidseplein gisteravond. Ja, dat was de 31e keer dat Ajax landskampioen werd. Voor Theo Jansen was het de tweede keer. In 2010 deed hij dat nog met FC Twente en nu dus met Ajax. Ja, ja super natuurlijk. De eerste seizoen hier en dan gelijk de titel pakken dat... Uh... Ja, dat, dat voelt super. Uh, vooral natuurlijk omdat iedereen een paar maanden geleden ons uh, wel had afgeschreven. Ja, jullie hebben er echt voor moeten knokken, maar uh, op het laatst was het echt overtuigend. hè? Ja, ik denk dat de laatste, we hebben laten zien, de laatste 12, 13 wedstrijden hebben we nu uh, gewonnen. En uh, ja, dat zegt wel iets over de, over de kwaliteiten van het team. En uh, volgens mij is Ajax altijd in de tweede half van het seizoen beter dan in de eerste. Ja, die wedstrijd van vanavond hoeft het niet meer over te hebben, dat was een formaliteit, hè? Ja, vooral na, na de eerste halfuur natuurlijk. Uh, die, die komt met 10 minuten 1-0 voor. In je eerste half uur heb je denk ik vier goede kansen waar je misschien al 3-0 voor moet staan. Dat gebeurt niet. En, uh, maar ja, VVB kwam hier om te verdedigen en dat hebben ze redelijk gedaan. Afgelopen zondag tegen jouw oude clubpie. Eigenlijk ja, informeel was hij al binnen. Hoe bleef je dan die afgelopen drie dagen? Ja, toch wel vreemd eigenlijk. Want uh, we hebben eigenlijk alleen gisteren getraind. Eergisteren waren we vrije koninginnen en uh, Ik denk dat iedereen wel iets gedaan heeft. En, uh, dat was gisteren al te merken op de training. Dat was uh, belabberd. Als was trainer ook niet zo blij mee geloof ik hè? Ja, maar de trainer moet dat roepen omdat we vandaag toch nog wel een puntje nodig hadden. Dus dan moet hij dat wel roepen. Maar ik denk als je vandaag ook kijkt, iedereen was fris en iedereen was scherp en verdiende overwinning. Hoe ziet de rest van de avond eruit? Ja, er zijn nog wat dingen te doen zo voor ons. Maar ik ben blij als ik trek richting mevrouw kan en vrienden en dat we het kunnen gaan vieren. Theo Jansen was dat in gesprek met Matthijs Westraat. later dus vandaag de huldiging bij de arena. Je begint zo rond een uurtje of vijf. Hare majesteit, de ruiter is zojuist teruggekeerd... van een NAVO-missie in de Middellandse Zee. De bevelhebber van die hele missie is ook aan boord. We spreken hem zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB bij Nanslaan. Problemen met het asfalt zijn er nog steeds op de A12 bij Arnhem. Het veroorzaakt file richting Utrecht... tussen de afrit Beek en Arnhem-Noord 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks het marineschip. Marcel zei het al. Hare majesteit, de ruiter. Eerst naar de veteranen. Zijn ze er al, Mijn Remmers? Ja, nou, die komen niet al met een marineschip, maar gewoon met een veerboot. <laughs> Ja, de groep die hier nu aankomt, kan ik je vertellen, die zijn voor het eerst in Nederland. Dat is een vaste club van veteranen die elk jaar een uitstapje maken. En af en toe komen ze dus ook naar het buitenland. Er komen nu wel containervrachtwagens af en er zijn al wat campers voorbij. De Marge staat er om het een en ander te controleren. Maar de Londense taxis, 80 stuks in totaal, heb ik nog niet gezien. Wel staat hier iemand, die stond net nog druk te bellen. Ik loop even naar u toe en u hebt een speldje op op de revers zitten. Wat is dat? Dat is een speeltje van de Engelse taxiorganisatie... die dit dus allemaal organiseert en regelt. Ah, u, bent, u bent een taximan? Nee, ik ben geen taximan. Oh, ik ben nee. gewoon iemand die in Nederland... en die via contacten in de organisatie terecht is gekomen... en gevraagd is van, nou ja, regel de dingen hier in Nederland voor de taxis. Ja, dus, uh, dit is meneer Wirres van de organisatie. U, uh, u staat uh, de, de old chaps op te wachten. Ja, dat klopt. Ja. Ja, waarom taxis? Ja, waarom taxis? Uh, is dat ook omdat ze allemaal een dagje ouder worden? Dat is ook omdat ze een dagje ouder worden en omdat deze organisatie ook heel veel voor veteranen doet. Die gaan ook jaarlijks, uh, maken ze uitjes met die veteranen en zo. Eens in de vijf, zes jaar maken ze een, uh, een grote uitje. En een paar jaar geleden zijn ze in manier geweest en dit jaar zijn ze voor het eerst in Nederland. Dus, uh, dus echt voor de eerste keer? Ja, met de taxis. Ja. Ja. Dus dat met die taxis doen ze elk jaar, maar steeds naar een andere plek? Nou ja, meestal gewoon in Engeland hè, en, en dat soort dingen. Maar echt naar het buitenland, dat doen ze maar eens in de vijf, zes jaar. Dus ja. uh, dat is wel bijzonder. Ja, en het aantal mensen wordt natuurlijk steeds minder. Hè. Er komen steeds minder van die taxis. Ja, natuurlijk. En ja, de leeftijd is vanaf 85. Dus je kunt wel nagaan dat... Uh, dat het aantal deelnemers ook steeds minder wordt ja, natuurlijk. Er rijdt niet voor niks een ambulance en ook een takelwagen ja, mee. Ja, nee, dat zijn Engelse we... taxis, hè? Dus ja, ja, ja, ja, ja, je weet maar nooit. Hè. Nee. Dus, die kun je nodig hebben. Wat gaat dus. er allemaal gebeuren voor die mensen? Vandaag krijgen ze eerst een lunch. Waar gaan ze heen? Arnhem onder andere? Ze gaan uh, eerst naar Brombeek. Daar ontmoeten ze natuurlijk ook de Nederlandse veteranen in Brombeek. Ja. Dan krijgen ze een lunch op Brombeek. En uh, van daaruit gaan we nog naar Oosterbeek, naar het Airborne Kerkhof. Daar is nog een korte bijeenkomst en een kranslegging. Dan gaan ze naar het hotel Papendal. En ja, de andere dagen zitten ze in Groesbeek. Ze gaan uh, vrijdagavond naar de Gebberberg, de Ja. En 5 mei? 5 mei doen ze mee aan DVD in Wageningen. Dus, uh... Vol programma voor de mensen. Ja, dat is zeker. Ja. Ze ja. hebben het echt druk. Maar eerst veilig die 80 taxis door de Nederlandse ochtendspits. Maar ja, dat gaat lukken met nou ja. de groen-gele helmen van ja, de heren het het achter wel. mij. Ja, daarom. Dus daar heb ik alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Ja. Ja. Eén optocht gaat het vandaag door het land heen. Ja. En één keer gaan we door naar Brombeek. En dan van daaruit eh, ook nog met motorbegeleiding weer naar Oosterbeek. En dan, eh, ja. Ja, en Brombeek, dat is eigenlijk een, een rusthuis... ook voor Nederlandse veteranen, onder andere. Ik weet niet of ik het zo precies goed omschrijf, maar ik eh, ben er wel eens geweest. Ja, op dit moment nog geen eh, taxis, Lara Marcel. Nog geen eh, cabs van Londen Dus ik denk dat we nog maar even moeten wachten. Ja, eerst moet het vrachtverkeer eruit. En dan, dan verwacht ik ze zo wel hier okay. in een stoet... Dat ze hier langskomen. Nou, we hebben geduld. We wachten gewoon netjes. Marlo, ja. tot straks. Goed, het schip ligt er al wel. Het marineschip Haare uh, Majestijds de Ruiter loopt op dit moment de haven van Den Helder binnen. Na vier maanden op de Middellandse Zee zet de bemanning dan weer voet op Nederlandse bodem. Het Nederlandse schip was afgelopen maanden het vlaggenschip van een missie van de NAVO. Bevelhebber van deze NAVO-missie, commandeur Ben Beckering. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het schip al aangelegd? Nee, we liggen nog ten anker. Het uh, anker wordt dadelijk ingedraaid. en uh, we gaan over een half uur uh, richting uh, de havenhoofd. Wat kunt u ons vertellen over die uh, missie. waarbij uh, de Ruiter het vlaggenschip was? Want we hebben er niet veel van gehoord. Wat moeten wij ons voorstellen bij het uh, terrorisme. of antiterrorisme op zee? Ja, de, de operatie heet Active Endeavour. en is eigenlijk begonnen. na de aanslagen in uh, Amerika op 9-11. En hij heeft als doel gehad. om uh, de beweging in de Middellandse Zee in kaart te brengen. Uh, omdat er toch wel werd verondersteld. dat er. ...bewegingen daar waren, scheefvaartverkeer die uh, mo mogelijk te relateren waren aan uh, handelingen die met terrorisme te maken hadden. Uh -huh. Die operatie loopt nu al een hele tijd, uh, daar zijn we mee bezig. De, de, die, die groeit wel steeds uh, uit naar nieuwe technieken. En wat we ook zien is dat natuurlijk de situatie in de Middellandse Zee uh, niet, niet rustig is. En een hoop uh, uh, ontwikkelingen in kuststaten, maar ook de vondst van olie en gas die zorgen door allerlei verschuivingen daar... En dat betekent dat onze aanwezigheid nodig is om te zorgen dat we een goed beeld houden over wat er allemaal gebeurt. Mm, maar heeft u dan wat zien bewegen, meneer Bekkering? Was uw aanwezigheid ja, dat, nodig? Dat, dat, dat, ja, dat is altijd uh, lastig om, te, uh, om vast te stellen hoe effectief je aanwezigheid is geweest in concrete producten. Maar wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld de, de, de, de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in landen als Egypte, en Tunesië en Libië... ...hebben gevolgen gehad voor, uh, voor de visserij. Daar vinden verschuivingen plaats, vinden de fondsen van olie en gas. Dat leidt tot, uh, tot uh, nieuwe ontwikkelingen. En dat, dat, dat geeft, daar ontstaan vaak weer ja, uh, door landen. Uh, en dat betekent dat, uh, dat er ook mensen zijn die misbruik maken van die ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in Libië, de, de, de, de export van uh, illegale export van wapens of de, de mensensmokkel. Al dat soort bewegingen hebben we vaak wel met elkaar van doen. En we okay. hebben we geprobeerd zo goed mogelijk in kaart te brengen. Uh, dat, dat, dat, dat blijft toch een kwestie van aanwezigheid. En maar u heeft, daar niet, uh, hoeveel, u heeft daar niet hoeveel optreden, begrijp ik? Zegt u? U heeft niet hoeveel optreden, begrijp ik? U heeft alles in kaart nee, gebracht? Dat, dat, nee, dat heb ik precies. En, en onze aanwezigheid heeft er mogelijk toe geleid dat we wat... Uh, dat we wat afschrikkende werking hebben gehad. Hm. Maar dat weet u natuurlijk nooit zeker. Was, was het wel een nuttige missie dan? Ja, ik, ik denk het wel. En, en onze missie was eigenlijk uh, tweeledig daar. Aan de ene kant uh, zijn wij uh, daar om het beeld op te bouwen, om afschrikkende werking, uh, ook contact op te bouwen met de scheefvaart. Dus we hebben niet alleen maar rondgekeken. We hebben ook wel degelijk door met de Koofverdij... en de lokale visserij te praten geprobeerd... een goed beeld te krijgen van wat er gebeurt. En onze andere taak was... Om uh, gereed te zijn voor uh, inzet in, in een veel groter palet aan missies. Uh, als dat nodig mocht zijn. Zoals dat vorig jaar is gebeurd met de operaties rondom Libië, waar ook een vrij grote uh, maritieme uh, eenheid bij geschoven werd. En mijn voorganger in deze functie die heeft daar toen de leiding over gehad op zee. Oké, okay. en u heeft vast ook wat tijd gehad om te oefenen. Is, is dat veel gebeurd? Ja, dat, dat, zeg maar onze tijd is twee derde inzet geweest in die operatie Active Endeavor. En een derde is uh, oefenen geweest. En dat is uh, enerzijds uh, voor onze taak als uh, NATO-speerpunt zeg maar, bij een, bij een NATO-operatie, zoals vorig jaar met Unified Protector, daarbij Libië. En anderzijds ook omdat we natuurlijk uh, uh, over een maand alweer uh, ruim op weg zijn... naar de wateren rondom Somalië om daar piraterij te bestrijden. Dus het, is, uh, het was een vrij dynamische periode. Ja. En deze Active Endeavor heette dat, hè, geloof ik, zei u? Ja, klopt. Ja, uh, is dat nu beëindigd of, of wordt dat wel voort, voortgezet nu? Ja, dat wordt voortgezet. Uh, het zijn ook uh, periodes waar NATO heeft gezegd dat we bij, uh, met, met, met piekenwerk... dus bij aanwezigheid van eenheden... Dan worden er patrouilles uitgevoerd. Uh, op dit moment vindt dat plaats door een andere na NATO-eskader... wat bestaat uit uh, bestrijdingsvaartuigen. En later in het jaar, als wij uh, rondom Somalië varen met deze... dit NATO-eskader, dan neemt onze zusterclub zeg maar, het over in de Middellandse Zee... om daar weer patrouilles te doen. Goed. Commandeur Ben Bekkering uh, aan boord van de Hare Majesteits De Ruiter. Uh, Hartelijk dank en goede reis voor het laatste stukje. Dank u wel. Zes minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Bruut geweld gisteren in de Egyptische hoofdstad Cairo. Bij een aanval op demonstranten vielen elf doden. Honderden mensen raakten gewond. Wie de aanvallers waren is onduidelijk. Maar doelwit van de aanval waren extreem conservatieve moslims... die demonstreerden omdat hun kandidaat niet mee mag doen... aan de presidentsverkiezingen. We praten erover met de Europarlementariër voor D66, Marietje Schaken. Want zij maakt deel uit van een Europese delegatie die in Cairo is... in verband met de komende presidentsverkiezingen. De eerste ronde van die verkiezingen is over drie weken. Mevrouw Schaken, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Was het afgelopen nacht nog onrustig in Cairo? Wat heeft u gemerkt? Ik zit zelf een eindje van de onrusten, maar de schok hier is wel heel groot van wat er gebeurd is, eergisteren en gisteren. En er is ook door het leger weer groot materiaal ingezet om het rustig te houden. Maar mensen uh, vermoeden dus dat het eigenlijk een opzetje van het leger is om weer uh, in te moeten grijpen. Dus dat ze zelf uh, geweld hebben, hebben aangewakkerd om daarna in te kunnen grijpen. En mensen zijn daar uh, ja, heel verontrust en ook heel, heel uh, bedroefd over. Ja. En dat, dat is wat u hoort. Wat, wat ziet u zelf? Wat constateert u zelf? Want u bent daar ook om waar te nemen, hè? Ja, we zijn hier voor allerlei afspraken. We waren gisteren in het Egyptische parlement en ook bij de Shura-raad, eh, bij de Arabische Liga. En eh, iedereen die een civiel bestuur wil in Egypte is eigenlijk heel erg eh, geschokt over dit grote eh, geweld wat er is uitgebroken. Eh, het ging niet alleen om, eh, om hele conservatieve moslims, maar de demonstratie die eh, al een aantal dagen gaande was en over het algemeen vreedzaam was, werd steeds groter en uh, ja, was er een van mensen die tegen die militaire raad zijn... en die willen dat die militaire raad de macht in Egypte opgeeft. Uh, Presidentkandidaten hebben ook hun uh, campagne opgeschort... dus ons programma is daardoor ook wat gewijzigd. Ja, maar ik begrijp uh, dat het lastig is voor u om te constateren wie hier de waarheid spreekt. Ja, dat is altijd heel moeilijk. Alleen wat we wel uh, zeker weten is dat het verhaal van onbekende, gewapende uh, mannen... ruilschoppers tussen demonstranten al heel vaak voorbij is gekomen. Er zijn grote voetbalrellen geweest waarbij ongeveer 80 mensen om het leven zijn gekomen in, in het noorden van Egypte. Uh, daarbij was het verhaal hetzelfde. Uh, bij de demonstraties voor de rechten van koptische christenen, waar vreselijk geweld is gebruikt en ongeveer dertig mensen zijn uh, gestorven, is precies hetzelfde verhaal geweest. Dus mensen hier geloven, uh, langs het hele politieke spectrum, dat het leger dit soort onrust creëert, om daarna eigenlijk gelegitimeerd in te kunnen grijpen. En Het feit dat mensen dat al geloven leidt natuurlijk ook tot grote onrust. En we verwachten ook aanstaande vrijdag, wat traditioneel gezien een dag is voor grote demonstraties, dat daar weer een reactie zal komen op dit geweld en dat er weer grote demonstraties zullen komen. is nee. Schake... dus al met al onrustig. Ja, leest u dat ook terug en hoort u dat ook terug in de, in de media, in de Egyptische media, dat die ook van zo'n opzet spreekt? De Egyptische media berichten eigenlijk weinig hierover. Oh. Uh, het is ook een beetje uh, een taboe. Men weet denk ik niet zo goed hoe ze er best mee om kunnen gaan. Er zijn veel media die ook weer... Uh, ...onder de invloed zijn van bijvoorbeeld die militaire raad. Dus we lezen het vooral veel voor in de internationale media. Maar omdat we hier in het parlement afspraken hadden, uh, activisten hebben gesproken. Uh, ik ben gisteren, uh, nadat ons programma afgelopen was, uh, ook gewoon een rondje gaan lopen... ...om met mensen te praten met een aantal Egyptenaren die konden vertalen. Uh, en uh, eigenlijk vinden alle Egyptenaren dat dit een opzet is... ...en dat het tijd is voor een burgerlijk bestuur, wat hopelijk na... Uh, eerlijke en vrije verkiezingen tot stand kan komen. Ja. En hoe gaat het in de aanloop naar die verkiezingen? Want er worden dus kandidaten inderdaad door, uitgesloten van deelname. Um, dat neemt u uiteraard mee in uw rapportage? Dat nemen we mee. We zijn hier nog niet voor een officiële rapportage. Uh, er zijn van, van allerlei kanten in het politieke spectrum... op basis van ja, de opgestelde regels uh, kandidaten uitgesloten. En een heleboel Egyptenaren zijn daar ontevreden over. Uh, ja, het is... Het is een moeilijke periode voor Egypte. Die transitie na de revolutie zal nog veel langer duren dan de meeste Egyptenaren zouden willen. Die willen natuurlijk het liefst uh, een betere economie, uh, stabiliteit, uh, democratie en dan, dan het liefst binnen een paar dagen. Maar ik ben hier ook met collega's uit Roemenië, uit Portugal, uit het Europees parlement. En in hun landen heeft de transitie na een dictatuur uh, jaren, zo niet uh, decennia geduurd. Dus we proberen ook uh, ervaringen daarvan over te brengen. Uh, we zijn hier om, uh, om te kijken hoe de EU kan helpen om Egypte, wat natuurlijk in deze regio ook een ongelooflijk belangrijk land is, te helpen bij uh, deze periode van transitie, bij kennisopbouw ja. uh, en uh, ondersteuning waar daar ruimte voor is. Maar er is ook nog wel wat skepsis voor hulp van buiten. Dus uh, het is een, een delicaat uh, proces. Europarlementariër voor D66. Marietje Schaken vanuit Cairo. Dank u wel. Radio 1, het NOS-journaal. Ontvoerde jongen in Maleisië terecht en onduidelijkheid over Chinese dissident. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Brabantse jongen van 12, die vorige week werd ontvoerd in Maleisië, is terecht. Vrijdag werd hij voor een internationale school door twee mannen meegenomen in een auto. En nu is hij weer thuis in Kuala Lumpur. En volgens Maleisische media in ruil voor flink wat losgeld. De vader maakte de vrijlating bekend, maar met details kwam die niet, zegt correspondent Michel Maas. Zijn vader heeft op Twitter en op Facebook een uh, foto geplaatst... waar zijn uh, zoon wordt omhelst en iedereen bedankt die steun heeft betuigd. Want ze hebben dus steunbetuigingen gekregen. Dat was een hele storm op het internet. Daarover uh, laat de vader dan uh, wel van alles los... maar over de vrijlating van zijn zoon zelf niet. Het gezin uit Zonnenbreugel komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika... en woont tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader.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 Vorige week maakte Jumbo ondanks eerdere toezeggingen bekend dat de naam C1000 toch gaat verdwijnen. Jumbo is van plan 82 winkels te verkopen aan Albert Heijn en 54 aan Coop. En de franchisenemers die weigeren mee te werken die klagen dat ze fors hebben geïnvesteerd om hun zaak om te bouwen naar de laatste C1000 formule. Maar dat ze nou weer geld moeten steken in een nieuwe verbouwing.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 ...een moeras aan geruchten en meningen op dit moment, dus we moeten een beetje oppassen. Maar wat Chen vooral zelf zegt in telefonische interviews... ...is dat hij op de ambassade de afgelopen dagen eigenlijk voortdurend werd geadviseerd... ...bijna gepusht om weg te gaan. Chen zat zes dagen in de Amerikaanse ambassade nadat hij was ontsnapt aan huisarrest. En Chen zegt dat de Amerikaanse ambassade hem had verzekerd dat hij buiten veilig was... ...en dat de Chinese autoriteiten hem en zijn familie geen kwaad zouden doen. De Franse presidentskandidaten zijn in hun enige debat voor de verkiezingen van zondag hard met elkaar in botsing gekomen. Zittend president Sarkozy en zijn socialistische uitdager Hollande had het over Europa, integratie en vooral over de economie. Volgens Hollande heeft Sarkozy maar weinig gepresteerd de afgelopen vijf jaar en is hij niet de president van alle Fransen. En Sarkozy op zijn beurt probeerde Hollande weg te zetten als een opportunist. Het is de vraag of Sarkozy in het debat zijn achterstand op Hollande heeft kunnen overbruggen, zegt correspondent Ron Linker. Wat we de afgelopen dagen hebben gezien is dat het gat tussen Sarkozy en Hollande een klein beetje eh, gedicht werd. Maar het ging te langzaam om eh, Sarkozy definitieve overwinning te kunnen bezorgen op zondag. Hij moest gisteravond voor een knockout out zorgen. Dat is volgens mij niet gebeurd. En dus begint het er langzaam maar zeker penibel uit te zien voor de president. Het schilderij De Schreeuw van Edward Monk... heeft op een veiling een recordbedrag van 120 miljoen dollar opgebracht. Dat is 91 miljoen euro. Het doek werd geveild bij Sotheby's in New York. En de naam van de nieuwe eigenaar is niet bekendgemaakt. Nog nooit werd op een veiling zoveel geld neergelegd... voor een kunstwerk, zegt Sotheby's. And we zijn snel aan het werk om te zeggen... dat nu de wereldrecord voor work werk van sold at auction... is deze schilderij, Edward Monk's The Scream... En het met Premium 119.900.000 Van de schreeuw bestaan vier exemplaren. Het nu geveilde exemplaar schilderde de in 1895. En het is als enige in particuliere handen. En die andere drie schreeuwen hangen in Noorse musea. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. De buienstoring die gisteren in het zuiden van het land veel onweersbuien veroorzaakte, is naar het noorden getrokken. De buien in de noordelijke provincies nemen geleidelijk in activiteit af... maar er komt nog wel onweer voor. Aan het eind van de ochtend trekken de laatste buien de Noordzee op. In de rest van het land start de dag grijs en nevelig. De nevel lost geleidelijk op en in het hele land ontstaan stapelwolken... die vooral in het zuiden ook met zon afgewisseld worden... Vanmiddag ontstaan lokaal enkele lichte buien waar een beetje regen uitvalt. Het wordt maximaal 14 graden aan zee tot 18 in het zuiden en oosten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3... die vanochtend in het uiterste noorden nog uit het noordoosten waait... maar die vanmiddag in vrijwel het hele land zuidwestelijk is. Vanavond neemt de wind nog wat af bij een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 9. Morgenochtend veroorzaakt een storing veel bewolking en af en toe regen. Aan het eind van de middag klaart het vanuit het zuidwesten weer wat op. De maxima liggen morgen tussen 14 graden in de kustprovincies en 17 in het binnenland. In het weekend is het fris met maximum temperaturen rond 11 graden, maar het blijft wel op veel plaatsen droog. ANUB-verkeersinformatie. Op een paar korte files na is er geen ochtendspits. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is wel veel vertraging. Het asfalt is slecht bij Arnhem-Noord... na wegwerkzaamheden van de afgelopen nacht. Dat veroorzaakt file tussen de afrit Beek en Arnhem-Noord 11 kilometer.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Le sprint final. De peuple de France, entend mon appel. aidez moi Zondag kiezen de Fransen een nieuwe president. De prochain president de la République. François Hollande en Nicolas Sarkozy strijden om het Élysée. En le peuple de France is là! In het Radio 1 Journaal dagelijks het laatste campagne-nieuws. In Le sprint Finale. Gisteravond was het dan eindelijk zover. Bonsoir et bienvenue pour ce grand debat du second tour. Het eerste en enige debat tussen François Hollande en Nicolas Sarkozy. De sfeer was gespannen, ijzig. Er stond veel op het spel. Het ging over de economie, Europa, de schuldencrisis. Maar luister naar de passage over DSK, ooit de favoriete presidentskandidaat van de socialisten. Sarkozy probeert Hollande uit balans te brengen. Hij zegt. Ik laat me niet de les lezen door een partij die zich enthousiast achter DSK schaart die se rassembler derrière Dominique strauss kahn ik oui, me dat u erbij Franchement. Je me doutais bon. u arriviez... Hollande zegt. En toch was u het die DSK's chef van het IMF maakte? Uh, la tête du FMI. Oui, je le connaissais moins bien que vous. Maar je le si, je pas... Je... ik ken hem niet zo goed als je je u, meneer Hollande. Je le connaissé pas? Je sans doute bien pour le cette haute fonction. Maar je trouve que venir sur le terrain de Dominique strauss ne pas être aujourd'hui forcément ce qui vous Als het ware gezicht van DSK er gezien... maar dat u hem niet kent, Et franchement, quand on a découvert le vrai visage de M. Schroskan, on a été étonnés. Mais que vous, vous osiez me dire que vous ne le connaissiez pas, que, ça c'est un peu curieux Mais je connaissais sa vie privée, mais veux dire, Hollande. Weet u zeker dat ik hem kende? Voulez vous va être venu jusqu'à cader comme Kem Comment voulez-vous que je la connaisse Comment voulez-vous que je la connaisse Pons Poncius Pilatus, die zijn handen was in onschuld. Na aandringen van Hollande laat Sarkozy het verder rusten. Het debat gaat verder. Je ne la pas. Monsieur Hollande, ne vous pas Het was een strategische woordenstrijd waarbij president Sarkozy probeerde aan te tonen dat zijn rivaal niet geschikt is om het land te leiden. Neem Europa. Hollande wil het begroten openbreken. Wat naïef, zegt Sarkozy. Je legt Europa nou eenmaal geen Oekazes op. In Europa sluit men compromissen, concludeert Sarkozy. En wie dat niet beseft, kan het land niet leiden. Hollande gooide het over een andere boeg. Die de balans opmaakt van vijf jaar Sarkozy, die raakt teleurgesteld en weet u, zegt hij, volgens u lag het aan alles en iedereen behalve uzelf. Ce de dit 5% de chômage, 10% de taux de chômage. de Dit debat zal de komende dagen nauwgezet worden nageplozen. De highlights eindeloos herhaald. Na afloop concluderen sommige journalisten dat het een gelijkspel is geworden. Dat moet blijken, maar als het zo is... dan is dat vooral slecht nieuws voor Nicolas Sarkozy. Want hij staat achter in de peilingen. Merci à tous les deux. On est à égalité parfaite du temps de parole à quatre jours du scrutin. Bonne soirée à tous. Frankrijk kiest. Vive la République et vive la France. Merci à vous. À demain. Merci beaucoup. Als u weer wilt weten over de Franse verkiezingen... dan raad ik u ons dossier aan, dossier Frankrijk kiest... te vinden op onze website nos.nl. .no. De rechter besloot gisteren dat illegalen in Nederland toch stage mogen lopen tijdens hun opleiding. Eerder stonden in deze kwestie minister Kamp voor Sociale Zaken en de gemeente Amsterdam lijnrecht tegenover elkaar. Moet, nu de rechter uitspraak heeft gedaan minister Kamp zijn verzet staken of toch nog in hoger beroep gaan? We gaan erover praten met Tweede Kamerlid voor het CDA, Eddie Van Heijem. Meneer Van Heem, goedemorgen. goedemorgen. Wat vindt u dat de minister nu moet doen? Nou. We zijn in elk geval blij dat er nu een duidelijke uitspraak uh, ligt waarin eigenlijk de rechter bevestigt datgene wat de Kamer eigenlijk ook al vorig jaar in een motie heeft uh, uitgesproken. en Wat de minister iedere keer heeft bestreden, namelijk dat stages onlosmakelijk een onderdeel zijn van de opleiding. En of kinderen een recht hebben op onderwijs, dat je die stage daar dan niet uh, van mag uitzonderen. Anders kun je dat recht niet uh, effectief maken, zoals de rechter uh, zegt. En ik denk dus ook dat de minister uh, deze uitspraak zal moeten volgen. Hm. Hoe komt het dan dat uw partijgenoten anders uh, over dacht? Laten we even luisteren naar Marja van Wijsterveld. Bij ons geldt, stage is werk. En dat betekent uh, dat het uh, daar ook op dat moment opbouwt. Hm, opmerkelijk. Vindt u ook niet? Nou kijk, wij hebben als Tweede Kamer hier toch altijd anders ingestaan dan het kabinet. Uh, de minister van Onderwijs heeft hier ook het kabinetstandpunt verdedigd. En dat was tot nu toe dat de wet arbeidsvreemdelingen uh, de, de stages als, als werk zag... Als Tweede Kamerfractie hebben wij al vorig jaar, juni 2011, een motie ingediend. Waarin wij, wij hebben gezegd, ja, dat kan zo zijn. Maar een stage is ook een onlosmakelijk onderdeel van de, van de opleiding. En je moet dus als kind... Als je op grond van internationale verdragen en op grond van Nederlandse wetgeving... recht hebt op onderwijs, moet je ook die stage kunnen lopen. Ja, precies. Dat is heel helder. Is er dan een richting binnen het CDA? Zijn de CDA-bewindslieden, staan die hier dan zo anders in dan de CDA-fractieleden in de Kamer? Nou, ik heb te maken met één kabinet, wat met één mond spreekt. meestal is dat de mond van de minister van Sociale Zaken, waar ik mee te maken heb in de Kamer. Wij hebben hier uh, heel duidelijk een eigen lijn getrokken als CDA-fractie... ...al vanaf vorig jaar uh, zelf ook een motie hierover ingediend. Mm -hmm. Het kabinet wilde die motie tot nu toe uh, niet uitvoeren, moet ik constateren. Um, en wij hebben uh, gezegd, laten we dan op zijn minst een aantal rechterlijke uitspraken afwachten... ...waar ook uh, de uitspraak van gisteren toe behoren... ...voordat we daar in de Kamer een debat over voeren. Dat hebben we ook in de Commissie Sociale Zaken afgesproken. Die uitspraak die is er nu. Um, die stelt ook ja, ondubbelzinnig eigenlijk vast dat er een internationaal recht is op het volgen van onderwijs... voor uh, kinderen van illegale. Uh, en dat Nederland eigenlijk dat recht met voeten treedt. Hm. Nou, we hadden ook in het vorige regeerakkoord met elkaar opgenomen... dat dat iets is wat we niet zouden toestaan. Internationale verdragen met voeten treden. Dus zeggen wij, het, het kabinet moet hier echt uh, conclusies aan verdienen. Ja, maar dan uh, typeert u weer de pijn van de samenwerking met de PVV... die de CDA is aangegaan. Kunt u dan nog eens één keer uitleggen waarom het CDA... Uh is gaan samenwerken met de PVV als dit zo lastig ligt binnen de fractie? Nou, dit ligt niet lastig binnen de fractie... want we hebben hier als fractie een hele duidelijke eigen lijn... Uh, ook tegen het kabinet in uh, geformuleerd. En ik constateer dat we die motie die we hebben uh, ingediend in juni 2011... ja, dat die uh, nog onverminderd staat. En dat, laat ik zeggen, de rechter de overwegingen die in die motie staan... nu eigenlijk ook heeft uh, bevestigd, dus kortom... Wij zien er alle aanleiding in om uh, ja, de minister nu te vragen... om echt deze uitspraak van de rechter te volgen... en te mm. regelen dat kinderen, ook zonder verblijfstatus... onder bepaalde voorwaarden die stages kunnen volgen... en de opleiding dus met een diploma kunnen afronden. Hij kan dat morgen regelen. Ja. Daar hoeft de wet helemaal niet voor aangepast te worden. Maar dat lijkt hij, dat zou... ja, dat dat lijkt hij dan nog dan niet van plan, meneer Van Heijm. want hij wil eerst uh, goed de, het oordeel van de rechter lezen... en dan overwegen of hij ja. toch nog in beroep kan gaan, minister Kamp. Vindt u dat hij dat eigenlijk achterwege moet laten? Nou, ik constateer dat dit onderwerp, we uh, noemde net het voorbeeld van de gemeente Amsterdam, maar de zaak speelde eigenlijk al veel langer. Want er zijn al heel veel werkgevers en onderwijsinstellingen die hiermee te maken hebben gehad, die boetes hebben gekregen. Uh, de Stichting van de Arbeid, dus werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen, de NPO raad uh, gemeenten. Iedereen dringt er al heel lang op aan om hier nou eens een keer duidelijkheid over te scheppen en een oplossing te zoeken. Dus en ik roep de minister echt op om een einde te maken aan de onzekerheid voor iedereen gewoon een pragmatische oplossing te kiezen... en de, ja, de schaarse inspectiecapaciteit die die heeft... voor echte grote maatschappelijke problemen in te zetten. CDA, Tweede Kamerlid Eddie van Heijem, dank u wel. Graag gedaan. Komende zondag is het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Straks een terugblik. Eerst verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Het asfalt op de A12 bij Arnhem-Noord wordt pas na de spits gerepareerd. En het veroorzaakt nog steeds file vanuit Duitsland naar Utrecht... tussen Zevenaar en Arnhem-Noord, 9 kilometer. Omrijden kan het beste via Nijmegen over de A77 en de A73. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Miljoenen Britten gaan vandaag naar de stembus... om gemeenteraden en burgemeesters te kiezen. En alle ogen zijn gericht op de twee excentriekste politici in Groot-Brittannië. Blond Bomb, Boris Johnson en Red Ken Livingston. Beiden voeren een verbreedte strijd om het burgemeesterschap van Londen. Correspondent Arjen van der Horst volgde Labour-kandidaat Livingston. Ken Livingston voor mayor. Vote Ken tomorrow. Sack Boris. Vote Ken Livingston for Labour. Sack Boris tomorrow. De laatste loodjes van de maandenlange burgemeesterscampagne. Medewerkers van de Labour-kandidaat Ken Livingston hebben zich verzameld bij de ingang van een metrostation in Noord-Londen. Vote Ken Livingston tomorrow for better policing and cheaper fares. Sack Boris. En even later komt de grote man zelf aan, Ken Livingston. Al twee keer was hij burgemeester van Londen. En nu neemt hij het op tegen zijn grote rivaal, Boris Johnson. Goeien, David. Ken Livingston voor mij. Goeien, David. Why should people vote for you tomorrow? er is een duidelijke keuze hier. Ik zal de mayor zijn voor de vastmajoriteit van Londeners, cutting fares, cutting energy prices. En hij haalt meteen zijn paradepaardje uit de kast. Kies voor mij en ik zal de prijzen voor de metro verlagen. Of stem op de huidige burgemeester Boris Johnson, en dan kies je voor een man van de elite, zegt Livingston... want hij wil de belasting voor de rijken verlagen. Oh, they can carry on with the Tory mayor. There's only really campaigning to cut taxes for millionaires. Maar overtuig deze boodschap ook de Londense kiezers hier op straat. We're still undecided. Perhaps you could tell me how much you spend on fares a year, you reckon? it's 116 pounds a month. Deze jonge lerares heeft nog geen keuze kunnen maken. You're not sure if you're going to vote for Livingston. I'm not 100%. Why are you undecided is de de boodschap van Livingston over lagere prijzen in het openbaar vervoer, ja, die trekt daar wel aan. Maar ze heeft ook twijfels. Ze vraagt zich af waar hij het geld vandaan haalt. we En wat kan een Londense burgemeester überhaupt bereiken? Want in het Britse systeem. Heeft de burgemeester bijzonder weinig macht, wat Livingston ook toegeeft. New Vergelijk het maar eens met New York. Daar heeft de burgemeester vier keer zoveel meer macht dan in Londen. En als het dan Livingston ligt bepaalt hij straks alles in de Britse hoofdstad behalve misschien defensie en buitenlandse zaken. I would broadly everything except foreign policy and defence. En door het ontbreken van die macht, ja, is het eerder een strijd tussen persoonlijkheden dan tussen ideeën. Het is de Ken en Boris show, het gevecht tussen de meest excentrieke figuranten in de Britse politiek iets wat de medewerkers van Livingstone irriteert. Yes, it suits Boris Johnson to have a personality contest, because Ken Livingstone and his Labour team have stood on an excellent manifesto which has had very little examination. Dit is vooral gunstig voor de Conservatief Boris Johnson, want het gaat helemaal niet meer om de inhoud. En deze medewerker vindt het jammer dat het zo verloopt. I think it's very sad for the people of London, because it becomes a Ken and Boris and actually Paddy show. En speelt die persoonlijkheidstijd, die gimmick show ook nog een rol bij onze kiezer op straat. Nee, zij baseert haar stem puur op basis van de inhoud. Maar zij erkent dat voor veel Londenaren die persoonlijkheden wel een rol spelen... Zoals bij haar vriendin. Ja, die stemt op Boris Johnson omdat ze hem gewoon uh, grappig vindt. En wanneer maakt deze kiezer haar keuze? Ze weet er nog niet zeker en zal pas op het allerlaatste moment een keuze maken. Maar stemmen, ja, dat doet ze zeker. En daarmee komt na maanden een einde aan de Ken en Boris show. Boris. vanavond laat, het zal wel tegen middernacht worden... dan zullen de eerste exit polls verschijnen. Zondag is het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord... op het mediapark hier in Hilversum. Het land was in shock. En vooral in Fortuyns eigen stad, Rotterdam, liepen de emoties hoog op. Leefbaar Rotterdam maakte een vliegende start door Fortuyn... en zit nog steeds met 14 raadsleden in de gemeenteraad. Maar na het vertrek van Marco Pastors en Ronald Seurissen... is er nog maar één raadslid dat Fortuyn persoonlijk heeft gekend. Hendrik Willem Hofs ging met hem de Afrikanerwijk in. We gaan hier de dierenwinkel in. Dat is de voorzitter van de winkeliersvereniging. En uh, ja, die heeft uh, altijd wel het een en ander te vertellen. Dus daar gaan we even naartoe. Dit is Dries Mos, een van de veertien raadsleden van Leefbaar Rotterdam. En de laatste die Pim Fortuyn nog heeft meegemaakt... Samen met Lilian Soumaai, zij woont hier in de buurt. Bezoeken ze mensen thuis hier, de dierenwinkel. Ja, het, pro het probleem hier in de wijk is natuurlijk nog steeds het grootste probleem, is het parkeren. Ja. We hebben al verschillende malen geprobeerd om daar iets aan gedaan te krijgen. Het is Dries nou de enige vanuit het stadhuis die echt bij u op bezoek komt? Ja, dat is echt de enige die op bezoek komt. Alle anderen die lopen er volgens mij met een boogje omheen. Pim zei ook van die huisvrouw die moet in de raad. Die tandarts, die loodgieten, die, loodgiet, die schilder. Dat moet in de raad zitten. De, de raad moet een, een spiegel van de samenleving zijn. Nou, en uh, ja, dat doen we dan ook. Uh. Dus het tien jaar geleden. Denkt u er nog vaak aan terug, aan die dag? Ja, nee, dat, uh, en zeker nou, de laatste tijd is dat natuurlijk. Hè, want je kan de tv op dit moment uh, niet aanzetten. Of, of Pim is er weer. Ja, uh, iedereen uh, uh, iedereen die, die, die, die had het, die had wat met die man. Natuurlijk, er was een hele grote ploeg en dat waren de intellectuelen. Ja, die, die, die haten hem op een bepaalde manier. Ja, want hij wees op de fouten. Rotterdam was in de rouw tien jaar geleden. Dan hoor ik één ding alleen. Ik zat in de kerk en dan hoorde je, you never walk alone. Dat blijf ik, dan, buurman. Daar blijft mij altijd bij fantastisch. Zo'n mooie, fantastisch, zoveel mensen op de been. Huilende mensen, beertjes, bloemetjes. Nou... Dat zegt toch al genoeg. Er wordt wel eens gezegd ook, hè, dat Wilders een deel van zijn idee heeft overgenomen. Bent u het daarmee eens? Uh, Wilders doet natuurlijk op zijn manier uh, zijn, zijn best. Hij kan natuurlijk niet Pim zijn. Pim had een charme. Pim had het ondeugende van hem, maakte hem leuk. Hij zei inderdaad waarop het stond. Hup, flapte hij eruit. En dan moest hij nog even lachen. Kijk, de charme deed het ook. Hij was een normaal Rotterdamse uh, iemand... Ondanks dat hij die positie uh, had, was hij toch voor vele Rotterdammers gewoon een burger. Op zijn fietsie met zijn leren uh, jas. Hij heeft hier op Zuid gewoond. Je zag hem regelmatig over de Dordtse fietsen. Geert doet zijn best, na natuurlijk. Uh. Maar ja, Pim, Pim is Pim en er komt geen tweede Pim. Pim zei ook, de echte verhalen hoor je in de kroeg. Ja. En dus uh, gaat, uh, gaat, daar, uh, gaat heen waar het volk is. Een van de problemen die Fortuin aankaart was natuurlijk het vertrouwen in de politiek. Ja. Hoe is dat tien jaar later bij u? Uh, nog steeds niets, want je ziet nog steeds niets gebeuren. je ziet ook in de landelijke politiek, als de mensen op een gegeven moment gaan kiezen... en hoe ze over de bestaande partijen denken, dat het totaal niet werkt. Dat die mensen die lopen gewoon langs je heen en die hebben totaal geen aandacht. Die denken volgens mij maar aan één ding en dat is die portemonnee. Uh, wat u eigenlijk zegt is er is niks veranderd. Er is helemaal totaal niks veranderd. Maar de stad is toch wel iets schoner geworden, het is iets veiliger geworden. Er uh, worden wat, wat kleine dingen worden er gedaan voor het oog. Worden er Op bepaalde plaatsen wordt er dan een showtje. Gemaakt en eh, daarna is het weer over en dan gaan we weer gewoon over naar het oude Stramien zoals het was. Stel dat er een man als Fortuyn weer op zou staan, zou u er dan weer op stemmen? Uiteraard, ik weet niet of die te vervangen is, ik denk het haast niet. Maar als het inderdaad zo zou zijn, zou ik daar weer op stemmen. Een zondag wordt Pim Fortuyn in de Rotterdam herdacht. Met een mis, een symposium, wordt gediscussieerd en gepraat. En er wordt een plein naar de politicus vernoemd. Veel C1000-winkeliers zijn helemaal niet blij... met de gedwongen overstap naar de Jumbo-formule. Nieuwe eigenaar Jumbo gaat namelijk bijna 300 C1000-supermarkten... ombouwen tot Jumbo's. En de rest, dat is nog zo'n 136 winkels... wordt doorverkocht aan Albert Heijn of aan Coop. Gaan we over praten met de voorzitter van de franchisevereniging van C1000... Hans van Wel, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Van Wel, wat is het probleem voor die franchise-nemers, voor die winkeliers? Uh, ik kan niet stellen dat er nu al een probleem is... Um, het volgende is gebeurd. Uh, onze uh, club is gekocht door Jumbo en uh, Jumbo heeft uh, naar buiten gebracht wat hun voornemen is uh, van een strategie. Ja. Uh, dat is gedeeld met ondernemers en daarin uitkomt naar voren dat de C1000 formule ophoudt te bestaan. Mm -hmm. Dat is op zich uh, voor de ondernemers um, ja, toch wel een, een emotioneel moeilijke zaak. Um, Wij hebben de afgelopen jaren uh, hard gewerkt met het management en met CVC en de ondernemers aan de formule. Uh, richting klanten doen we het een stuk beter, met name c 1000 rood doet het erg goed. En, um, de rendementen zijn verbeterd, klanten zijn tevreden. Dus, dat was allemaal heel mooi, daar wilden we in doorbouwen. Uh, wat er nu gebeurt is dat uh, goed gekeken wordt um, wat is nou het belangrijkste voor uh, zowel Jumbo als de ondernemers. En daaruit is voortgekomen dat uh, de formule C1000... Die uh, gaat stoppen. Ja. En, en, en dat was, als ik u even mag onderbreken, meneer Van Wel, eigenlijk tegen de belofte in. Want Jumbo had gezegd: C1000, dat houden we nog wel eventjes in stand. En dus is de ombouw die er nu aan zit te komen. valt de ondernemers rouw op dak? Uh, ja, dat klopt. Uh, de uh, ombouw op zich is een, uh, uh, niet, was niet verwacht op deze manier dat C1000 zou stoppen, uh, het was uh, uh, de verwachting dat we door zouden gaan met de formule. Wat we nu doen is uh, niet zozeer direct aanvechten de, de strategie die er nu ligt, maar veel meer goed kijken naar de gevolgen voor de ondernemers. De Jumbo-formule is een uh, goede formule, uh, staat goed in de markt, staat hoog in de uh, rapporten richting die van de consumenten worden gegeven. Dus wat dat betreft zitten daar een hoop kansen. Waar wij ons met name als bestuur op concentreren is zorgen dat uh, de ondernemers er beter worden. Van worden van het totaal ja. zeker niet slecht Het ja. moet ze niet te veel kosten. Uh, het is natuurlijk dan een hard gelach als het ze wel te veel kost. En aan de andere kant is dat niet ook het risico van het vak van franchising. Uh, je bent maar gedeeltelijk autonoom natuurlijk. Je bent niet echt eigen baas. Dus heb je in dat opzicht ook niet altijd voor te zeggen. Dat klopt, dus huurcontracten kunnen ook doorverkocht worden. Alleen de ondernemer die in zo'n winkel zit, die, die zit er natuurlijk met zijn ziel en zaligheid in. Uh, is ook lokaal verbonden met sportverenigingen, uh, met, uh, met uh, het gemeentebestuur en dergelijke. Um, dus het gaat verder dan alleen het winkelspel. Uh, maar uh, u heeft gelijk, economisch gezien, um, wij zijn franchise-nemer. Um, maar de organisatie zal wel met de franchise-nemer om de tafel moeten om uh, de stap die uh, nu gezet gaat worden uh, te bespreken. Ja. En wij als bestuur gaan met name kijken naar de financiële gevolgen. Precies van de, de investeringen kost... die gedaan moeten worden. Het dat kost... kost Ja, de franchise-nemers geld, dat kost de winkeliers geld. Ja, we zullen opnieuw moeten investeren in, uh, in, in, in een vernieuwde winkel. De winkel wordt helemaal omgebouwd. Een C1000 ziet er anders uit als een, uh, als een uh, Jumbo, een Albert Heijn of een Coop. Dus die, die ombouw, um, daar zullen we afspraken over maken. Wilt u een compensatie? Uh, wij zullen hier afspraken over maken over, ja, over uh, um, versnelde afschrijvingen. Over um, uh, investeringen in okay. een nieuwe formule en openingscampagnes en dergelijke. Er zal ja. wat geld tegenover moeten staan. Duidelijk, Hans van Wel, voorzitter van de franchisevereniging van C1000. Gaan we nog even naar de Hoek van Holland. Daar is Mino Remmers bij, de veteranen die van de veerboot af moeten komen. Dat gaat nog niet zo snel, alhoewel ik hoor iets wat lijkt op een oude Engelse taxi. Ja, 300 veteranen verdeeld over 80 taxis die nu inderdaad de veerboot afgereden komen. Eens eventjes kijken of we snel nog een paar vragen kunnen stellen. Good morning, sir. Good morning. Good morning to you. Ja, yeah. first time in Holland. Uh, no, okay. no. Been here before. Okay. Quite a few times, yeah. And during the war, that's yes, all. I was here. Where, yeah. where? At Marsbreck, round round Marsbreck. Uh, number three commando in those days. Uh huh. Yes. Hmm. And now going to Arnhem. We're going to Arnhem. Yes, that's yeah. right. And who's there's Roy Cadman next Roy to you? Roy Cadman. My name's Fred Walker. Ah, Fred yeah. Walker. Fred. Yeah. yeah. Yes, and that's my pal Roy Cadman. Yeah. Just the two of you. Where are you from in, in, in England? Well, we're from the Chelsea Hospital. Royal Chelsea Hospital. That's oh. why we're wearing... Yeah. Prachtige rode uniformen. Um, red uniform. We're what's the name? Pensioners. Old age pensioners. Chelsea pensioners. Yeah, I'm only a young man. En met de reistassen bij de hand en de oranje sticker. De Netherlands erop, de taxichauffeurs, ze doen het vrijwillig. Even geen taxirij in het drukke Londen, maar met de veteranen richting Arnhem. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal 2012. Wiedermeyer fluit af, Ajax is kampioen van Nederland. Amsterdam viert feest. Zuma, moe we zijn kampioen. Super, super, super. Ajax. Radio 1 is erbij. Ik ben weer een flesje. Vanavond vanaf 7 uur. Wij zijn Alex op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Morgenavond 4 mei gaat Hans van Willigenburg op zoek naar een vergeten oorlogsverhaal. Zijn buurvrouw Treintje, bijna 102 jaar oud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 En korting op een iPad. Allemaal met de service van Access for All. Meer weten? Ga voor dit aanbod en de voorwaarden naar Accessforall.nl. Dit is Radio 1.